9 uur. Joris met het NOS-journaal. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken moet zich uitspreken... tegen de arrestaties van journalisten in Turkije... en de sluiting van kranten, tijdschriften, tv- en radiostations in dat land. Die oproep doet de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het wordt tijd dat Nederland een duidelijk statement maakt... zegt de journalistenvereniging. Gisteravond sloot de Turkse overheid tientallen media... die kritisch zijn op de regering... en in verband worden gebracht met de Gulen-beweging... Die beweging zit volgens president Erdogan achter een mislukte staatsgreep. Het noodweer van vorige maand heeft zeker een half miljard euro aan schade veroorzaakt... bij boeren en particulieren. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. De totale schade door onder meer hagel en stevige wind ligt nog veel hoger... omdat niet iedereen verzekerd is en nog niet alle claims zijn ingediend. Duizenden kinderen zitten in de cel omdat ze worden gezien als veiligheidsrisico... zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... Vaak ligt er geen aanklacht en soms worden kinderen gemarteld. Vooral in het Midden-Oosten en Afrika zitten kinderen vast. Komend weekend praat de VN-veiligheidsraad erover. KPN blijft abonnementen met telefoons aanbieden... waarvoor woekerrentes moeten worden betaald. Er staan zeker vijf aanbiedingen met te hoge rentes op de site van KPN... zeggen consumentenorganisaties. Voor een bepaalde Samsung-telefoon is de rente bijna 60%. Procent. En in België heeft een tiener 115.000 euro van zijn oma vergokt. De jongen van 18 misbruikte de creditcard van zijn oma op Aziatische goksites. Hij kon zoveel uitgeven omdat er geen maandelijkse limiet op de kaart zat. Hij heeft de schuld van zijn oma wel teruggebracht tot 23.000 euro. Omdat hij de laatste tijd ook geld heeft gewonnen. Het weer dan nog, bewolkt. Soms breekt de zon even door. Er trekken enkele buien over het land. Het wordt ongeveer 22 graden.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 We zijn weer terug. Uh, ja, We ja. wachten op onze volgende gast. We hebben trouwens net geluisterd naar... de Les Les Reeds Orchestra Man of Action. Wat een heerlijke muziek. zijn allemaal he? van ja. die bekende nummers... die Cor van ons heeft verzameld. Dat heeft hij goed gedaan. Dankjewel Cor. We gaan beginnen met de agenda even. Ja, en we hebben en dus wacht... nog een tweede uur. Hè? Ja. Dan we wachten op Peter Tromp... Uh, over de stand van zaken van de ondernemersvereniging Zandvoort. Daarna komt Heli Jansen... Uh, over het EK Zand Festival 2016. En we sluiten af met Robin de Graaf... van de, van de CISO-lounge. Ja. Maar Peter komt ja, hij is er aan. Dus Peter Peter is er. Wij, uh... We gaan trouwens wel stiekem nog even wat zeggen... over de agenda. Daar beginnen we gewoon mee. Expositie Amsterdam Beach in het... Zandvoorts Museum, die loopt nog tot 21 8. Oh, dat is nog een hele tijd. Oh, augustus. dus volgende maand. Ja. ja, precies. Dan hebben we tot en met eind augustus... is er bij Pluspunt ook een schilderij-expositie van Jan Smouter... In, bij Pluspunt, Vlemingstraat 55. En de zomerexpositie van Jood Zandvoort... is nog tot en met 21 augustus in de Protestantse Kerk. Elke woensdag, zaterdag en zondag van 4 tot 5... Je dat bekijken. dat en gaan we straks verder, verder doen, deze agenda. En, en nu is uh, het heigend hert binnengekomen. Goedemorgen, Goedemorgen Peter. Goedemorgen, allemaal. Peter Goedemorgen. moet even op adem komen. Die is op de fiets hier naartoe gevlogen. En de geen recht is uh, erger dan de vals plat. Ja, oh jee. Maar jij hebt het wel gedaan. Ja, je zeg. bent er, hartstikke fijn. Dankjewel. Uh, de stand van zaken van ondernemersvereniging ondernemersverenigingsantwoord. Ik zei net uh, al uh, bij de aankondiging uh, dat uh, mensen uh, helemaal geen idee hebben wat er achter de schermen allemaal gebeurt uh, bij die ondernemersvereniging. Er gebeurt heel veel. Hè? Er, is, er is een hoop te regelen, er is een hoop te bespreken altijd met elkaar... Wat is op dit ogenblik het hot item? Het is pauze. Laat ik daarmee beginnen. En pauze bij wie? Waar? Bij het kernteam. Het kernteam bestaat uit de voorzitters van alle belanghebbende groeperingen in het dorp. En dat zijn er nogal wat. Uh, uh, bedrijf Bedrijventerijn Noord uh, yeah. zitten wij. Uh, Vertegenwoordigd niet alleen in het OBZ, ondernemersbelangen, Zandvoort, maar ook... ...in het kernteam. Dat wordt geleid door Pascal Spijkerman. Die hebben pauze, want ja... ...dat is uh, gemeente. Zomer, zomer, dan zijn ze met recessen, hè, zoals dat zo mooi ja. heet. Dus in september beginnen we weer... ...te onderhandelen. Ja, en het meest belangrijke item... ...wat nu... Uh, ...zich afspeelt... ...is het uh, ondernemersfonds... ...het innovatiefonds, zoals het uh, heet. En... Uh, daar moet eigenlijk dit najaar aan klap op komen. De voorbereidingen zijn er. Alle verenigingen zijn akkoord met hoe het zich gaat uh, ventileren. Mm -hmm. Met wat voor plan we bij de gemeenteraad moeten komen. We gaan eerst naar het college. Die accorderen dat. De, uh, zo werkt het. En, en, en wat, wat, wat, wat is het speerpunt van... Uh... Nou, dat in ieder ondernemer in het dorp... of hij nou in het centrum zit of niet een bijdrage levert aan het algemeen belang van Zandvoort. Ja. Daar komt het op neer. Dat gaat gebeuren via een zogenaamde reclamebelasting. Die is er nog niet. Maar iedereen die een reclameuiting heeft... moet een bijdrage per jaar betalen via die belasting... aan het algemeen belang van Zandvoort. En een reclameuiting uh, in, in welke zin uh, noemen ze het? Een potje op de deur. Mm. Oh, ja. Back and breakfast, Hilly, om maar wat te noemen. Een ja. potje ja. voor de deur, reclameuiting. Okay. Ja. De mensen in het centrum van het dorp, dat konden we heel goed afbakenen. Zijn de mensen, uh, de ondernemers, de uh, stand de eigenaren in het centrum van het dorp die er het meest belang bij hebben? Die gaan ook het meest betalen. Ja. Ja. Maar. Uh, hoeveel, dat is de grote vraag natuurlijk. En uh, wat wij wilden als kernteam zijn, en er is echt een jaar over gepraat... er zijn deskundigen bij geweest die uh, uh, veel geld verdienen, die veel geld kosten... maar die ook heel uh, goed deskundig zijn. We hebben zaken gedaan als kernteam met uh, Peter van den Bosch, adviesbureau... die in Den Landen het afgelopen jaar al veertig ondernemersfondsen, innovatiefondsen heeft opgericht. Aha. Dus die uh, is gepokt en gemazeld. Die weet alle beren op de weg. Die weet precies wat we allemaal tegenkomen. Die is er vanaf het begin af bij. En uh, dat heeft geleid tot een uh, overeenkomst... die gedragen wordt door uh, het volledige kernteam. Die gedragen wordt door het college. Maar niet het kernteam, niet de ondernemers... en ook niet het college zijn degenen die bepalen... Degene die bepaalt is uiteindelijk de gemeenteraad. Ja. Ja. En en waarschijnlijk is naartoe. het zo dat september, ja. oktober het voorstel komt... door het college aan de gemeenteraad. Mm -hmm. En dat we dan met ingang van 2017... en ik zal je eerlijk vertellen, ik ben er al 10, 12 jaar mee bezig... in het begin van 2017... Een situatie krijgen in het dorp waar iedere ondernemer, of hij nou wil of niet... verplicht is om mee te betalen aan het algemeen belang van z'n ja, Dan gaan we dus een pot creëren van heb ik jou daar? Ja. Bijdrage, niet vergeten, is duidelijk waar ik het net over had... is 200 euro per jaar voor de ondernemers in het centrum. 200 euro. Nou, dat mij is toch wel... Is, uh, hoeveel is dat? 15 euro, 16 euro per maand. Ja. En de ondernemers buiten het centrum betalen 100 euro per maand. Omdat wij vinden dat die buiten het centrum... Kijk, dat geld wat binnenkomt wordt uh, niet hoofdzakelijk, maar wel voor een groot gedeelte gebruikt voor bijvoorbeeld festivals. In het centrum. Voor bijvoorbeeld uh, promotiedames, promotie in het centrum. Dus dan is het logisch dat de nauw betrokken ondernemers er meer aan bijbetalen gaan. Ja, dat eh, als eerste. En het OVZ heeft daar natuurlijk een hele belangrijke eh, plek in als ondernemend eh, zandvoortzijnde. En eh, ja, dat heeft eigenlijk vanaf januari tot eh, met juni eh, heel veel eh, vergaderuurtjes eh, en niet alleen iedere woensdag. Staan, staan de neuzen een beetje dezelfde ja, kant op? Ja, de neuzen staan dezelfde kant op. En uh, dat heeft alles te maken met die horeca retail visie van een jaar geleden. Ondertekend door alle verenigingen. Ja. En uh, de meesten conformeren zich aan, ja. daaraan. Dat is mooi. En uh, dat is goed. In het kernteam wordt heel goed samengewerkt. En natuurlijk is het zo dat... Uh, het oprichten van een innovatiefonds daar een belangrijk onderdeel van is van het kernteam. Maar uh, laten we eerlijk zijn, het uh, ontwerp van de horeca retailvisie... Was een, uh, bevatte een uh, zestigtal aandachtspunten. waaraan gewerkt ja. moest worden. Het oprichten van het innovatiefonds is daar één van. Dat is dus zo. Ja. En uh, dat uh, betekent niet dat er nog 59 gedaan moeten worden. want er zijn er al een stuk of 15 aangepakt. maar mm -hmm. er ligt nog wel een weg voor ons. Het is, is, is het ook zo dat er zeg maar, van die zestig van die items. Uh, er een aantal zeg maar, wegvallen doordat het. Uh, uh, he, in, wegvallen in het... door het feit. Dat, dat zich automatisch heeft opgelost. Wegvallen door het feit dat dat een onderdeel is... van het innovatiegebeuren. Wegvallen uh, vanwege het feit... dat het niet meer anno 2016, 2017 kan zijn. Dat je zegt, nou, dat hoeft eigenlijk niet meer. Maar uh, er is heel veel te doen aan... Uh, vooral de openbare ruimte... zoals die anno 2016 uh, is in het uh, dorp Zandvoort. En dan kijk ik... Uh, het het college aan. En uh, ik kan heel goed met ze samenwerken. Maar wat dat betreft uh, is het een steekje loswijzen. Dat is niet netjes. <laughs> maar moet er nogal wat gebeuren. Moet er nogal wat gebeuren. Uh, iedere boom die weggaat op de grote krocht. Om maar een klein beetje voorbeeld uh, te noemen. Wordt bestraat. Het hekwerk wordt weggehaald. De boom wordt weggehaald. En het wordt uh, met tegels dichtgemaakt. Ja. Hoe bedoel je groenbeleid? Hoe bedoel je openbaar bestuur? Ja. Ja. Ja. We hebben een wethouder van Economische Zaken. Gerard Kuipers. Die zegt voor de promotie van de boulevard gaan wij per jaar 50.000 euro reserveren. Prachtige palmbomen, hartstikke goed. Maar ze zijn al bijna, ze niet uit. Ja, echt niet. Ja, Meen je dat? Ja echt, ze zijn helemaal bijna. Dan uh, worden ze, verder. de afspraak is dat er dan weer nieuwe komen. Dus dat zal ongetwijfeld uh, komen. Nou dan uh, zijn ze nu wel aan de beurt, want ze ja. zien er echt niet uit. Maar die hebben, hebben nee. natuurlijk nee. het beginperiode dat het zo slecht weer is geweest, hebben ze zoveel op hun donder gehad, die bomen, ja. Ja. of die palmen. Dat konden ze dat, echt niet dat, tegen. Dat, echt. Dat, ja, ja, daar is een palm niet voor geschikt natuurlijk. Want het is in een het tropische, um, tropische plant. En uh, uh, vroeger was dat anders. Nu wordt er beter op gelet. In het uh, contract wat uh, die firma die ze heeft geleverd met het college staat. In dat contract mm -hmm. staat dat als ze echt slecht worden, dat ze vernield worden. Vervangen dus, ze. Vervangen, worden, ja. dan worden ze ja, vervangen. Ja. Dus zo dat moet nu dan wel gebeuren. Denk ik. Maar die 50.000 euro opkreding van de boulevard... Uh, een brief uitgegaan namens het OVZ, OVZ naar wethouder Kuipers, dat hij niet alleen aan de Boulevard moet denken qua promotie, maar laten we eerlijk zijn: uh, het strand is het strand is het strand. Het strand heeft de meeste gasten van allemaal en het dorp heeft amechtig veel moeite. Om uh, de innovaties zoals die op het strand gebeuren, de upgrading zoals het strand hebt, om dat in het dorp bij oh, ja. te houden. Ja. En de ondernemers in het dorp zijn mijn klanten, dus daar moet ik voor gaan staan. Mm -hmm. Vandaar de brief naar wethouder Kuipers van, luister goed uh, wethouder, denk niet alleen aan de boulevard. Maar ga eens een rondje in het dorp uh, en ik wil je graag uitnodigen dat we met z'n tweeën, met de wethouder Jeliek, die uh, uh, uh, verantwoordelijk is voor openbare ruimte, gaan wij eens een aantal punten... Neerzetten. Uh, ja, ja. wat, wat noemen ze wat bijzonders uh, daar? De... Nou ja, uh, we hebben miljoenen euro's uh, besteed aan de uh Bestrating van het uh, centrum. 10, 15 jaar geleden. Dat heeft echt miljoenen euro's gekost. Ja. Vervolgens is er 10, 15 jaar helemaal niks meer aan gedaan. Als je over de. Uh, nou ja, het grote. Uh, nu niet meer. Maar in de oude Albert Heijn. met een vol winkelwagentje. de straat op gaan. was bijna een poging tot zelfmoord. Want uh, het, het wagentje ging zijn eigen weg. Ja. Als je bij mij voor de deur staat, Kaasaars Trump. en je kijkt over de uh, krocht uit. richting. Uh, de hoge weg? De hoge weg. Dan is het één golfbaan. Ja. Is dus 10, 15 jaar nooit wat aangedaan. Die straten zijn 20, 30 keer open geweest. Mm. Vanwege allerlei dingen. Ja. Er is beloofd dat het aangepakt gaat worden. Eigenlijk is er geen geld voor. Maar ik sta erop dat er dat in gebeurt. Uh, ik ben het afgelopen weekend in Maastricht geweest. Tot in de buitenwijken, uh, de stationstraat. De straat van het uh, station naar de Maas. Ja, als je dan ziet hoe die aankleding is. Hanging baskets met prachtige bloemen. En uh, Zandvoort is anders natuurlijk, maar het kan wel degelijk. Ja. Er zijn bedrijven die kunnen zeggen, wij onderhouden het, wij doen het. En dat is aankleding van. Dat is een stukje toegevoegde waarde geven. Ook een stukje toegevoegde waarde geven aan het product Zandvoort. Ja. Zorgen voor goed begaanbare straten. Zorgen dat een boom vervangen wordt... als die doodgaat op de grote kocht. Ik wil groen zien. Ik wil bloemen zien. Dat is mijn toegevoegde waarde. Die waren waarde toch? Aan die hengingbals? Die yes. twee er. Ja. En er. En dat heeft twee jaar geduurd. En dan uit bezuinigingsoogpunt uh, wordt dat, dat dan we wat water erg. moeten krijgen. En ja. bloembakken waar er ook. Maar ja, daar ook een innovatiefonds voor natuurlijk. Ja. En ja. Uh, om daar even op terug te komen... Uh, Zoals het er nu naar uitziet zal dat, uh, uh, uh, ik praat nu een beetje voor mijn beurt, hoop ik dat het uh, uh, de meerderheid voorstemt, mm -hmm. maar dan zijn we er natuurlijk nog niet, want dan gaan we dus kijken van wie gaat die pot beheren. Ja. En uh, dat is een helft van Job. Moeten dat mensen zijn uit het kernteam, die er verstand van hebben. Moeten dat voorzitters zijn van de plaatselijke ondernemersverenigingen. Moeten dat uh, uh, buitenstaanders zijn. Moeten dat mensen zijn, uh, moeten we kijken naar andere steden, andere dorpen. Mm -hmm. Het centrum van Haarlem heeft een ondernemersfonds, om maar wat te noemen. We kunnen daar gaan kijken, hoe doen jullie dat? Ja. En uh, wat voor beren kom je op de, ja, tegen op wie de weg? Ja. En die bijdrage is van 120. 200 euro is gewoon voorlopig vastgesteld zo. Maar daar kan van alles mee gebeuren natuurlijk ja. de komende jaren. En op het moment dat wij een club weten samen te stellen die dat geld gaat beheren... waar uh, uh, de meerderheid mee akkoord is... En dan heeft het ook te maken met het feit of je een vereniging of een stichting is. Ja. Maar waar de meerderheid mee akkoord is, en er komen allerlei aanvragen binnen die die bijdrage van die 100, 200 euro verre overtreffen. Ja, het muziekpavillon moet naar een andere plek. Ja, dat vind ik ook. Ja. Het muziekpavillon moet eigenlijk naar het Gasthuisplein. Wat ja. kost dat? 90, 100.000 euro om dat te verplaatsen. Zo. Nagaan. Wat 900? Gaan? Nee, 90.000 90, 100. 900.000 ah, 100.000 euro. Oh, oké, okay, precies. En uh, uh, dat zijn bedragen <tos> waar je helemaal uh, uh, gek van wordt, <tos> ja. natuurlijk. Maar, uh, uh, hanging baskets. En zo krijg je natuurlijk allerlei ideeën. En er zijn natuurlijk ook, wat wij eigenlijk hopen als kernteam zijn... is dat de commitment, zoals dat zo mooi heet... van de ondernemers, sterker wordt... op het moment dat ze ook hun bijdrage moeten gaan betalen. Ja. Ja. En dat je daardoor een grotere groep mensen krijgt... die vecht voor het algemeen belang van Zandvoort. Ja, ja. En het college is er natuurlijk veel aan gelegen. En uh, het college kan het natuurlijk niet alleen. Ik vind ook dat het college zijn nek uitsteekt... door te zeggen op het moment dat jullie dat voor elkaar krijgen... om dat innovatiefonds op te richten en het gaat werken... zijn wij bereid als uh, een college zijnde... om een substantiële bijdrage in die pot te doen... Mm -hmm. die niet uit andere toeristische activiteiten ja, komt. Ja, dat hebben we natuurlijk ja, wel gevraagd. Ja, ja. Dat is wel uh, duidelijk belang. Dat het ja. echt vergeld is wat vrijgemaakt wordt... voor dat innovatiefonds. Ja. En dan... Uh, uh, gaat het werken. En uh, uh, dan hebben we eindelijk iets... dat we niet ieder... 10 eurocentjes omhoeven te draaien. Beste dus mensen, ik ga post versturen voor mijn clubje, het uh, ondernemersvereniging Zandvoort. En dan pak ik de fiets, want dan kun, postzegels kunnen we niet betalen. En dat ja, kan toch niet, Anno 2? Het, dat kan toch toe, niet, ja. Anno 2016? Het is wel een beetje, een beetje. Ja, maar dat gebeurt, zinig, maar dat is, de, gebeurt realiteit. Ja, dat dus is dus de realiteit. Dat dus ja, ja, is de realiteit. En daarom nou nou ja, dan nou dan moet je een inderdaad met je een dubbeltje omdraaien. En ja. Dat is natuurlijk. Het is niet anders. Ja, de meesten willen niet meer betalen omdat ze zeggen dat het niet kan. We hebben altijd een. Uh, uh, contributiebijdrage gehad van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Tussen de 4,500 en de 7,500, euro per jaar. En uh, ik begon 20 jaar uh, geleden in uh, de Beethovenstraat. En dan betaal ik 1200 gulden per jaar aan de contributie van de Ondernemersvereniging. En hier betalen we nu ieder lid hetzelfde. We zijn naar beneden gegaan een aantal jaar geleden, naar 360 euro. En dat kunnen we niet betalen. Ja, sorry hoor, maar een euro per dag, 30 euro per maand, 360 euro per jaar. Ja, dat dat, dat hoef je niet in één keer te betalen. Dat kan je per maand betalen. Kan je ja. per kwartaal, per half jaar, per jaar betalen. Wat ja. je wil. Ja. Ja. Dat kan allemaal met die automatische inkassa tegenwoordig. Ja. Ja. Dus, ja. En uh, uh, uh, we redden het niet daarmee. Dus dan ja. moet je toch moet je een andere iets manier anders zoeken. Ja. Ja, en dan ook dat hele gedoe met die verlichting uh, wat we gehad ja, hebben in Dorp. Dat is dan ja. gewoon ook. Dat is dan Klaar. gewoon ja. over. Dat is dan ja. gewoon over. Wij gaan een voorstel doen. Want gaan we een stichting op een, wordt het Een vereniging. Het voordeel van een vereniging is dat iedereen die meebetaalt, of je nou 100 euro of 200 euro betaalt, iedereen die meebetaalt, is lid van die vereniging. Van vereniging eigenlijk. eigenlijk. Dus het is in het voorjaar een voorjaarsvergadering, in het najaar een najaarsvergadering. Mensen, jullie zijn lid. Zeg het maar. Kom maar. Ja. Kom, maar. Kom maar en doe maar mee in, in de In het voorjaar ja. wordt er bepaald. Februari, heel vroeg voorjaar wordt er bepaald. Nou. Nou, dit en dit zijn wij van plan om te gaan doen met dat geld. Wat vinden jullie ervoor? Dat wordt in stemming gebracht. Iedereen mag mee bepalen. Op het eind van het jaar wordt gekeken hoe dat geld daadwerkelijk is uitgegeven. En dan worden we op afgerekend. Ja. En zo hoort het ja. ook. Ja. Het is geld van de gemeenschap. Ja. Ja. Goeie zaak. Ja. Ja. ja, klinkt heel goed. Hey, en wanneer uh, is er uh, definitief uh, bij de gemeente zeg maar, de beslissing uh, genomen? Wanneer uh, kunnen we dat verwachten? Op het moment dat de heffing gegeven moet worden, ook belangrijk punt, uh, de heffing wordt dus door uh, de gemeente gegeven. Wij hebben daar uh, niets mee te maken. Wat ook afgesproken is, is uh, het voorstel is dat de ondernemers het uh, bepalen waar dat geld naartoe gaat. De gemeente bemoeit zich daar niet mee. Ze gaan wel de uh, uh, hele administratie eromheen doen. Okay, okay, en dat ja. moet eindelijk uh, oktober, november moet dat, op het laatste november moet dat in de raad zijn. Mm -hmm. Plan ligt klaar. Mm -hmm. dus, uh, 2017 moet het gewoon in de reking. 2017 moet het beginnen. Ja. Okay. Nou, We nou, hebben oké. grote problemen om daar nog even op terug te komen op uh, uh, opening Albert Heijn. Ja. Tweede ingang grote Kocht. Uh, 2012-2013 zijn de uh, stukken getekend. Tussen uh, de Nijs projectontwikkeling, AH vastgoed en gemeente Zandvoort. Waarin de afspraak is gemaakt, gemeente Zandvoort doet de parkeergarage. Albert Heijn bouwt de winkel en de Nijs doet de woningen erboven. Ja. Wacht even, zegt de gemeenteraad. Wij gaan akkoord met het ondertekenen. Met de tekeningen zoals Albert Heijn die hebt ingediend. Mits, mits... ...verzoek van de OVZ toen de tijd, ...mits er een tweede ingang komt. Op de, de grote parkeergarage. Niet bij de parkeergarage, maar op de kocht. Een tweede ja. ingang van Aalt. Ja. Wat schetst onze verbazing... ...dat ik al gaat ...naast slagerij Horneman. Er niks staat van uh, uh, tweede ingang Albert Heijn. Ergo... Kan ik al, terecht denk ik, zet zijn winkel helemaal vol, zodat je met een winkelwagentje echt niet door die winkel kan. Nee, dus nee, tweede, hoort ingang, hoort ja. tweede ingang, tweede ingang al benheen is, is er niet. Uh, en de uh, het college is uh, in zoverre niet goed bezig dat ze dat beter hadden op moeten letten. En uh, ik denk dat ze problemen krijgen met de raad. Die zegt van, hoe zit dat uh, meneer de wethouder? Er zou een tweede ingang komen. Wat je heel goed kan merken, eigenlijk al na een maand, is dat de loop op de krocht er een beetje uit is. En er zijn heel veel ondernemers die daar heel bang van worden. Die zeggen tegen mij... Goed, me. Het is juli. Het is hoogseizoen. Het moet, zijn, ja. moet je eens kijken. Ja. Er staan gewoon parkeerplaatsen vrij. Nou, dat hebben we ja, echt de afgelopen tijd. Nooit gebeurt. Dat gebeurt nooit nee. op de nee, klopt. Er staan gewoon parkeerplaatsen vrij. Eh... Uh... Ik heb de wethouder gesproken afgelopen week. En die heeft gezegd dat er een brief onderweg is naar Aald Vastgoed. Dus dat moeten we nog even afwachten. Maar dat er wat moet gebeuren, zeker. We gaan er niet mee akkoord. Nee, nee, nee. Want het is ook verteld in de katerie. En dat staat ook in de stukken. Ja, daarom. Goed, mocht dat wel nog problemen geven of opgelost zijn. Dan mag je daar graag voor terugkomen. Ik kan het u volmaken, maar dat is niet de bedoeling Ja, weet ik. Nee, dat is niet de bedoeling. Wij gaan luisteren naar muziek. Hier dat is Ingrid en die gaat spelen la trompet. <tieden> Sur mon corps, un désir qui vaut de l'or C'est vrai, on est différents, mais toujours de vrais amants. Quel plaisir quand tu me touches Chaque baiser enflamme ma bouche pa, pa, pa. Nummer was dit. We, we kunnen niet blijven nou, zitten. Nee, nee precies. Nou, maar dat komt eigenlijk ook omdat uh, mevrouw uh, uh, Jansen is uh, zeg maar, net terug van de sportschool en die hij had dat ritme ook nog hè. Je was, <laughs> ja, helemaal en goed. helemaal aan het zweten. Nou, precies. Ja. Maar goed, dat doe je goed. Goedemorgen, Goedemorgen Hilly, wat fijn dat je er bent. Nee. Uh, we gaan het hebben over EK Zandsculpturen festival. Wat uh, eind van deze maand uh, begint. Ja. Uh, gisteren met Jan Kool hebben wij het NS-station uh, ingericht. En uh, dan, dan ben je al een beetje met de voorpret bezig. Omdat er nu nog niemand is van de Zandacademie. Maar we hebben dus platen hebben we, uh, bevestigd in het NS-station. En we hebben het gecombineerd met uh, van die beeldjes die gemaakt zijn. Van die kinderen die spelen in het oh, zand. Ja, okay. En allemaal zand neergelegd en zo. En dan komen al die passagiers binnen op dat station. En dan zie je ze helemaal lachen van... Wat zijn we aan het doen. Dus <laughs> nee, wij hebben al die ja. voorpret gehad. Ja. En daar staat dan ja, bij EK Zandsculpturen. Ja. In het Duits en in het Engels. Gewoon om de gasten al te verwelkomen. En uh, dat het uh, 5 augustus gaat openen. Oh, en het Top. begint uh, volgende week vrijdag. Hè? Dan gaan ze beginnen met de 30 e Met bouwen. Ja, en dan gaan ze gewoon weer met die stijger bouwen. Dat zijn allemaal die houten kisten. En dan gaan ze dat zand compacteren. En het is zo dat ze gaan iets breder werken. Dus normaal zijn het blokken, de vierkante blokken en nu worden het langwerpige uh, delen. Ja. Want als je bijvoorbeeld, het thema is de iconen van Amsterdam, als je een stuk uit de nachtwacht zou maken, want Rembrandt uh, is dan ook uh, van de partij, ja. dan heb je iets nodig waar het tegenaan kan. Nou, dan ah, hebben we Vermeer, Het ja. Rijksmuseum, concertgebouw. Ja. Leuk. Nou, ik denk, ja, ik verheug me er iedere jaar op, maar dit ja. jaar nog meer dan nog anders. Nog meer, ja, ja. ja. leuk. En uit hoeveel landen zijn er nu, hoeveel deelnemers zijn er? Nou, ze komen Dezelfde uit... weer, of zijn Nee, nee, anderen. nee, het zijn, het zijn toch wel weer wat andere, ja. maar... Uh, het ja, kijk dan. Gaan de nachtwacht. Ja. Mijn, mijn zoon is gevraagd ja. door een castingbureau... om met een hele groep andere mannen uh, de nachtwacht uit te beelden, levend. Nou, ik nodig hem bij deze uit voor de opening. Dit kijk. is toch helemaal fantastisch? Oh, geweldig. <laughs> Ja, leuk. <laughs> het is echt serieus. Het ja. is alsof die oh, het enige. echt... Uh, ja. En dit was dus uh, de, hele, de hele groep. Oh, fantastisch. Het is dus jammer dat, uh, ja. leuk dat ja. het radio uh, is. Maar... Oh, prachtig. Maar dat zie je toch ook op het Rembrandtplein? Die, uh, die beelden ja, ja, ja. in, in brons. Ja. Dus ik denk dat ze iets heel moois naar Zandvoort uh, gaan halen. Ik, ik denk het ook. Het ja, ook. En ja. dit jaar is het vernieuwende element dat ze verlicht worden. Ja. Oh, dat is heel uh, Je moet natuurlijk wel wat wachten dat het donker wordt. Want de dagen zijn nog steeds lang. Ja. Ja. Als het dan donker wordt, dan uh, worden de beelden verlicht. De dus beelden zelf? De, met de, de zandsculpturen. Ja. Ja. Bijzonder. Echt. Ja, dat wordt helemaal geweldig. En we hebben een beeld van Kunst Holland. Uh, dat zijn de samenwerkende musea. De echt allergrootste musea ja, dat... van Nederland. Rijksmuseum van Gogh. Escher in het Paleis. Uh, nou ja, ja. Het Gemeentemuseum Den Haag. Noord-Brabants Museum. Uh, dat zijn zo'n beetje de grootste musea. Ja, ja. Er komen natuurlijk uh, Nederlandse uh, kunstenaars om uh, wat te maken. Maar ook buitenlandse kunstenaars. Ja, er is maar één Nederlandse kunstenaar die, uh, die meedoet. Oekraïne, Tsjechië, Spanje, Italië. Ja, ik ken het rijtje niet uit mijn hoofd. Het staat wel in het persbericht. Maar ieder doet een deel van de Amsterdam-thema. Dus degene die goed is in architectuur, die zal waarschijnlijk het concertgebouw maken. En de anderen die meer aan het die Nederlanders hebben natuurlijk misschien iets meer feeling met de grote meesters. En zij moeten daar dan toch iets aan. Uithalen wat wat hun aanspreekt of, of waarvan ze ja, denken ik dat denk, kan waar, ik waar ben je goed in en ja. waar waar ligt jouw talent en uh, je moet ze ook niet te veel in een in een harnas nee, stoppen. Ze in moeten vrijheid, vrijheid hebben om hebben dingen ja, te, kunnen doen. Op te creëren waar ze goed in zijn. Ja. Dus ik uh, denk dat het verschrikkelijk mooi gaat worden. Leuk heel. Nou. Leuk. Het wordt elk jaar mooier hè? Toch? Nou weet je je hebt ook wel eens van uh, de, de, het moet vernieuwend blijven. Dus ik denk met dit thema en, en dan de de dat Kunst Holland beeld. Voor het museum, dat we echt weer iets neerzetten. Oh Wauw, dat mensen. Nou ja, dat, dat The, is al het well jaar in jaar uit. Ja. Ja. Dat, ja. Is, hoe kun je het maken van zand? Ja, ja en de details, hè, daar, ja. daar verwonder ik me dan weer steeds over. Is hoe je in diepte die details kan maken die eigenlijk niet eens zo heel erg, uh, zeg maar, uh, bijzonder zijn in de zin van dat het klein is of zo. Maar het, de diepte die ja. er dus ja. wordt ja. uitgebeeld, is ja. zo knap. Maar goed, daar ben je dan ook een kunst ja nou, wat horen. wat leuk is, we, we hebben vorig jaar een jury gehad met, met uh, zandvoortse mensen en nu krijgen we een jury met uh, alle directeuren van die musea. Oh, dat is Ze vinden heel het wel geweldig om te niks. Nou, ja. En dat ze het ook doen, hè? Leuk. Ja, en ja. er is één iemand die meedoet van het MBTC, dat hmm. is het Nederlands Bureau voor Toerisme. En hun doel om mee te doen in dat beeld Holland, dat is om de Duitse toeristenmarkt. Um, naar de grote musea te trekken. Ja, okay. En in denk ik, hoe krijgen we het voor elkaar? En dat voor het ja. zand, We zijn inimini in. ja, in, in, in, in. ja, ja, En dan ja, ja, toch ja, ja. daar dat beeld hebben. En al die mensen die dan voor de opening komen. En toen hadden wij dus ook de link gemaakt met... in het museum hebben we de Amsterdam Beach tentoonstelling. Ja. Dus we hebben nu een binnen ja, leuk, ja. Ja, ja. Want we krijgen die iconen. Ik weet niet of je ze gezien ja, hebt op heb de muur in, uh, ja. in het museum. Ja. Ja. Daar staat het uh, Rijksmuseum. Daar staat uh, het Centraal Station. Uh, ja. Dus al die dingen ja, die je daar ziet, die ga je dan nu je nog je nog ook straks buiten. Waanzinnig. Ja. Ja. Ja. Ja. En blijven ze weer zo lang staan? He, he, ja, ik tot denk oktober, november, november, totdat ze echt, echt lelijk worden. Vallen. En uh, ja. Ja, ik hoop dat iedereen eraf blijft. Ja. Dat, uh, ja. Er komen weer hekken omheen. Ja, je, nee, hoor, dan je dan hebt dan altijd idioten dan die dan denken dat het anders moet. Maar het is natuurlijk ook zo dat het speciaal zand wat gebruikt wordt. Er zit ja. Er zit een soort harnas erin, een laag op, een, een beschermlaag. Ja, het is toch zo dat je, je ziet wel eens in zo'n beeld dat er pinnetjes in staan. Het is mm -hmm. ook de dieren zitten eraan. Hè. Als een, als een meeuw zich afzet, ja. dan heb je krijg je ook weer zo'n afzetstuk. Dus daar kan kun je niks aan doen. doen. Nee, nee. nee. Kun je helemaal niks nee ja, je, ja, je moet het, het moet wel open blijven. Want uh, als je als je het meer gaat beschermen, dan, dan heeft het ook geen zin dan, dan meer. Dan is het ook niet meer. Je zou het, bij wijze van spreken een, een hek uh, omheen kunnen zetten en uh, mensen kunnen laten betalen. Maar het college heeft ervoor gekozen om het openbaar toegankelijk te maken. Ja, ja. We zijn natuurlijk ook hartstikke blij met het Holland Casino. Want ja. het is uh, de hoofdsponsor ja, ja. naast de gemeente. Nou, er komen ook vijf van die prachtige beelden bij het casino te staan. Oh ja, want dat wilde ik vragen. Hoe, waar staan ze nu weer? Op dezelfde plek? Uh, vijf of je... op het Badhuisplein. Ja. Uh, dan uh, één op het Kerkplein en één voor het museum. Oké. Okay. En, en zijn er ook weer kleintjes ook bij bij nou, Tom bijvoorbeeld? Uh, in of? ieder geval bij het Holland Casino. We hebben besteld, maar de zandsculpteurbouwers nee. zijn zo druk... Ja. dat ze de bestellingen niet meer uh, aankunnen. Okay. Dus ze focussen echt op het allerbelangrijkste. En als het hmm. tijd over is, dan, uh, dan kunnen ze dat nog... Ja. Uh, okay. ja. Ja. want ik zou er heel graag één in de tuin willen. Ah, wie niet? Nee, niet bij het station. Want uh, de, het wedstrijdveld moet geconcentreerd zijn. Dus oh, ja. je kan niet oh, ja. uh, eentje bij Center Park zijn eentje nee. op de boulevard dat bestaat nee. niet nee want je moet echt dat compacte hebben ja. Ja. dus uh, nou dat is ik ik wil niet zeggen dus jammer maar ik, ik vind het een prachtig plein. Ja. Het is er helemaal hartstikke geschikt voor. Ja, uh, kijk eens, het is de studie. achterkant met dat blauwe... Ja, dat is fantastisch, ja. Blauwe lucht, zand, ja. zee. En bij, Leuk. De, bij de rotonde, bij de ingang van Zandvoort... daar is ook een uh, sculptuur gemaakt? Nee, dit jaar niet. We hebben het twee jaar gedaan. En het uh, is natuurlijk prachtig om te zien welkom in Zandvoort... maar het kost wel weer extra geld. En je okay. moet het ergens uh, bezuinigen. Okay. Dus we hebben nu de schelpenkarren... Uh, <laughs> daarvoor oh, bedacht. Dat ja, ja. ja. is dus een ander verhaal, leuk, ja. maar die is ja. bijna klaar. Ja. En die gaat uh, volgende week naar het rot Rotonde. Maar de rotonde. Uh, okay. ja. Ja. Ja. ja. Dus ik denk dat je daar andere mensen voor moet uitnodigen. Het is keihard -kei aan gewerkt. Maar hij is klaar nu. Ja. Nou kijk, ja. en het is typisch Het is echt een zandvoort, stukje he? authentisch ja Het is, zandvoort, he? dat zandvoort, ja. He? Dat is wel ja. heel bijzonder. Ja. Ja. Leuk, ja. leuk. Ja. ja, en hoeveel is het festival is het eigenlijk? De, de, vijfde die, keer. Vijfde keer alweer. Oké, okay. ja. dus het is een En je probeert, een, probeert uh, ieder ja. jaar weer ja. een, een uh, vernieuwend element eraan uh, te volgen. Zie jij vroegen. dat zelf, of met jouw team, of, of krijg je ook, ook uh, Nou ja, het is allemaal wat, wat er in de lucht hangt. Het is ook, uh, we zitten te brainstormen. De wethouder Gerard Kuipers, die ja. is ook zo enthousiast. Ja. En uh, zullen we dit gaan doen en dat gaan doen? En uiteindelijk kom je dan tot iets ja. waarvan je zegt, nou, het museum kan meedoen. De ondernemers kunnen meedoen. Ja. Ja. Dat iedereen... Een Steentje bijdraagt zeg maar eigenlijk. Dat ja, dat je een, een gedragen thema krijgt. Het ja. is ook een van de Zandvoort specials. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat zijn alle beeldbepalende evenementen. Dat is bijvoorbeeld ook de historische Grand Prix. Oké. Okay. Dat is uh, Italia Zand voor DTM, uh, Circuirun. en de Zandvoort specials uh, uh, heeft dit jaar ook de Zandsculpturen daarbij opgenomen. Dat betekent oh. dat je dan juist met die vlaggen en ondernemersacties ja. Oh, ja. mag je extra mag je dingen, mag je dingen doen. doen. Ja. ja, leuk. Ja, en extra promotie maken. Ja. Voor. Ben je dan eigenlijk nu al bezig met bijvoorbeeld volgend jaar? Wat er dan volgend jaar eventueel... Altijd. Aan, uh... Je bent altijd ja. bezig. Hè? Ja. Ja. ja, nee. Het is, het is zo dat uh, deze tentoonstelling is klaar. Ja. En dan denk je alweer aan, aan de 2, 3 en volgend jaar. En uh, je bent eigenlijk nooit klaar. Nee, je dat is goed. Ja. Ja. Dat is goed, toch? Is ja. niet, hè? Ja. Hè? Het houdt je van de, ja. de ja. straat. Ja. <laughs> ja, zo kan je het ook zeggen, inderdaad. Goed. Nou, uh, ja. Mensen kunnen dus uh, vanaf volgende week vrijdag... Nou ja, dat is nou niet zo'n geweldig helemaal. werk, hè, want nee, dat aanstampen van het zand, dat is niet zo leuk. Maar vanaf 25 juli gaan ze echt carven. Ja. En dan zie je hem groeien. Dat, ja, dat, dat vinden mensen vaak ja. nog mooier als dat het beeld ja, klaar is. Want ja. je ziet echt iets in opbouw, ja, je ziet de kunstenaars aan het werk. Dus ik denk vanaf 25 juli. En nou ja, 5 augustus. Iedereen is uitgenodigd ja. voor de opening. Ja. binnen buiten Rondom het museum. En uh, dan zou ik zeggen genieten maar. Exact. Dat gaan nee. we zeker doen. Gaan we zeker doen. Ja. Dankjewel, Dankjewel voor je Dankjewel. kunst. We uh, gaan een uh, muziekje luisteren. Dat is uh, Anne Brun. Big in Japan. De laatste gast is Robin de Graaf, van? Dat is die, zo langs, ja. Wel bekend hè, in Zandvoort langzamerhand, hè? want jullie staan ook, staan ook op de Zandvoort culinair. Klopt. klopt daar wel. Ook twee jaar, hè? Ja, ja. afgelopen twee jaar langzamerhand. En jullie worden steeds bekender in Zandvoort, ja, ook, ja. hè? klopt. We zijn uh, heel klein, ja, ik vinden het superleuk. Dus uh, ja, het gaat steeds... Uh, begonnen. Uh, we zijn we begonnen? We zijn heel klein begonnen eigenlijk. Eerst uh, maakten wij de sushi zelf nog. En uh, nou, na een tijdje merkten we, ja, maar het werkt dat thuis drukken. Of deed je dat gewoon Ja, op... in het begin echt thuis. Ja. En uh, later, ja, maar zijn we eigenlijk een beetje van ja, de hobby uh, hebben we het uh, ons werk gemaakt. Maar na een tijdje, ja, als het drukker wordt, het werkt echt niet meer. Dus toen hebben we uh, januari vorig jaar hebben we echt een professionele uh, Japanse chef aangenomen. Okay. En uh, sindsdien is het eigenlijk uh, echt wat het nu is. Ja, want de CISO Lounge is. In het Palace gebouw. Ja, onderin, in het Palace gebouw. He? Klopt. De, ja, zat aan de daar zat voor. Was het vroeger was het de bar ja, van het hotel. hotel he? bar. En daarna heeft er ook een, een Soushi, zaak ja. in gezet. Ook sushi's heeft er gezegd. Niet zo lang. Nee, nee, dat heeft. Nou, ik denk en dat toen er zijn wel, jullie daar uh, ingekomen. Ja, ja, klopt. Ja. Klopt. En je, het is hartstikke mooi met een heel mooi terras. Ja, het he? terras hebben we onlangs hebben heel we inderdaad mooi vernieuwd. Ja, wat ook heel grappig is, is dat, dat zie je zo niet aan de buitenkant. Maar jullie hebben natuurlijk bij, waar, die, waar je binnenkomt er gelijk rechts de, als je de trap op gaat. En dan heb je dus ook nog een hele mooie ja. ruimte waar mensen ook origineel uh, ja, ja, he, kunnen laag zitten. Ja. kunnen zitten. Ja, klopt. Een ja, ja, tafel ja. waarbij je, ja. zeg maar, hurkt. Of ja. nou ja, ik weet niet hoe je dat. Hoe je dat ja, doet. dat denken mensen altijd wel veel. Dat ze dan in een kleermaker zitten, oh. moeten zitten. Maar op zich, je kan je voeten onder tafel wel kwijt. Dus je zit op kussen in Japanse stijl, maar toch wel... Ja, een, een comfortabel. beetje comfortabel, dat je in, ja. in ieder geval wel... je voeten onder tafel kwijt ja, ja, ja. kan. Dat is toch een andere manier van eten, denk ik, hè? Als ja. je zo laag ja, zit, het is. Uh, mensen vinden het altijd heel erg leuk, ja. maar toch... Uh, kiezen ze vaak gewoon echt om voor om in de stoel te zitten. Precies, ja. Maar een uh, groep is natuurlijk wel heel ja, leuk. Ja. Groep, ja, groep, ja, eigenlijk gisteravond hadden we nog een groep ja. met, met dames... die er zitten vanavond, hebben we weer een groep... Ja. van negen personen die ja. daar zitten. Dus voor groep is het ontzettend leuk. Maar ook heel veel afhaal, hè? Ja, nou, vooral in de winter eigenlijk. We hadden in de winter heel veel veel uh, takeaways en we bezorgen ook thuis. Dus dat is ja. in de winter echt ja. Uh, ja, vooral eigenlijk. En nu in de zomer beginnen steeds meer mensen ook ja, op het terras uh, ja. uh, binnen. Dus we hebben nu eigenlijk meer mensen die echt komen eten... dan mensen die het komen afhalen. En dat vinden we eigenlijk ook Maar dat komt ook leuker. omdat jullie ook op Zandvoort culinair waren. He? Dat jullie ja. heel veel... Ja, Zandvoort culinair hebben we heel veel leuke reacties uh, ja. En dan komen ook ze ook toch had. naar het restaurant. Komen ze dan om... Ja, nee, dus nu hebben we veel meer mensen die komen eten. En, dat, ja. uh, en krijg je ook veel gasten, sorry... Nee, nee. Krijg je ook veel gasten uit het hotel? Weinig, weinig. We hebben toch echt veel, ja, toch wel echt veel mensen uit Zandvoort eigenlijk. We hebben ook een aantal mensen uh, die uit uh, Haarlem komen. Maar de meeste zijn toch echt wel Zandvoorters. zijn uh, Maar hotelgasten. de hotelgasten, je hebt dus hotelgasten en je hebt ja. eigenaars. Hè? Ja, dus dat ja. is even het verschil nog. Ja, klopt. Ja. Maar sowieso, uh, uh, ook uh, de mensen in het hotel zijn allemaal iets ouder. En dat is toch... Een beetje, toch een, ja, ja, een beetje eng. Die vinden toch ja. vaak sushi een beetje lastig om, om, om te proberen. Dus dat is niet echt ja hun, hun favoriete man, nee dat begrijp ik ook maar wel. dus nee we hebben meer mensen uit Zandvoort klopt ja leuk, want er is nog een sushi-restaurant volgens mij geopend in Zandvoort. Ja. ja oh, is dat in de Kerkstraat? Nou ja, uh, de ja we mij. hebben die mevrouw toen uitgenodigd, maar die is niet geweest. Oh, <laughs> Twee weken geleden. Oh. Ja, maar er is het dus nog, nog eentje. Ja, gekomen. klopt. Dus het is uh, toch wel populair aan het ja, worden, denk ik. Hè? Ja, dat zeker. Uh, ja. Enigste, zij hebben echt alleen uh, bezorg en afval. Dus het dus is dus geen uh, restaurant? Nee, okay. volgens, mij niet. volgens mij niet. Maar klopt, inderdaad. Ja. Nou, is leuk, een, toch? Een maandje, geloof ik. Zijn jullie elke avond open? Uh, we zijn alleen op de maandag gesloten. Dus er zijn okay, zes dagen in de week. Dus uh, steeds meer Robin. open? Ja, ja. En sta jij elke avond erin? Ja. ja we wilden eigenlijk zelfs nog uh, zeven dagen open uh, van, van de zomer. Ja. Maar ik zit zelf nog met, met mijn studie. Ja. Dus uh, toen heb ik gezegd van nou... <laughs> Land, wat doe je nu Robin? Uh, Commerciële economie. Dus ik studeer als het goed is uh, in augustus af. Oké. Okay. Dus uh, ja, voorlopig houden we het nog even op de zes dagen. Want uh, ik wil er wel iedere dag echt zelf zijn. Ja, ik kan me voorstellen. Dus uh, voorlopig dus blijft zaak, maandag... He? ja, is jouw zaak, Ja, ja klopt. Ja, ja, ja. Dus maandag blijft voorlopig nog even mijn, mijn studiedag, zeg maar. ja. Na nee, nou, augustus, dan, ja. Dan, is een, ja. Eh, dan is het seizoen heel langzamerhand. Gaat het ten Gezeest. einde? Dus dan krijg je de winter. Dan, en dan kun, je weer een dag kun je volgend jaar uh, er vol Ja, tegenaam. volgend jaar zouden we dan wel zeker graag zeven dagen in de week over... Ja, ja, leuk joh. Jullie ja. ja. dus hadden we trouwens ja. een hele leuke actie hebben de radio. Ja met de ja, lunch. Ja, ja. ja. Uh, ja mensen zijn uh, geweest. Ze ook het content. is ook zo, zo grappig dat, uh, dat wat er gedaan wordt. Dat uh, werkt ook. hè ja. Dat is, dat is ja. echt ja. leuk. Dat nou, mens... We staan nu bijvoorbeeld ook in de Albert Heijn. Ja. Dat heb ik gezien. Ja. We hebben ja. Een, ja. Een, een soort van um, ja. mini-restaurantje uh, zeg maar, gemaakt. Daar hebben we ook heel veel reacties op Vanwege hadden, die dat dat actie leuk. van Albert Heijn met die zegels. Voor restaurant. Dat je dus de tweede kan gratis. Klopt. Is dat zo? Daar doen jullie ook aan. Ja, wat leuk. Dus daar hebben we ook heel veel reacties inderdaad ja, ik, heb, ik, ik spaar wel, maar ik heb nog helemaal niet gekeken. maar oh, nou. ik uh, zeg maar uh, dat dus. nee, is toch zo. Hè. dus uh, nou, uh, ja. bij deze is dat uh, heerlijk. ja, ja tot uh, 31 januari geloof ik kunnen mensen komen eten. oh zo dus, uh, lang, dus. ja, ja dus oh dat die is actie die ja. duurt wel heel lang. Dus ja, dat ja, nou, dus is op zich even. ook wel fijn, want voor de winterperiode zeker voor mensen in Zandvoort denk ik. Uh, ja, want dan is het stiller, hè. de toeristen en dan heb je toch. klopt. ja, we en hebben nu eigenlijk ook iedere dag hebben we wel. het is altijd druk, hè, bij jullie. ja, nou de laatste tijd Heel erg, inderdaad. Ja. Dinsdag was in het begin, omdat we natuurlijk net open waren, ja. was het uh, ja, relatief rustig. Maar dat is nu ook nog niet goed Nee, geval. dat soort heb ik gezien, ja, inderdaad. Ja, wat, wat zijn de specials wat, wat, waarvan zeg je van, nou, die moeten mensen zeker gaan proeven? Ja, dat ligt er heel erg aan of mensen, ja, heel Warm erg of van, koud, ja, en, en van vis ook heel erg houden. Ja, want we hebben een, ja. uh, een, een, een teikbroon. En uh, die, we, die is verwarmd, zeg maar, die wordt even kort gefrituurd in de Pura-beslag. En die wordt heel veel uh, wordt die verkocht. Dat is een topper. Ja, die wordt echt ontzettend veel verkocht. Omdat het, ja, het heeft een hele ja, specifieke smaak. Omdat het warm ja. is, het een iets zoetige saus overheen. Ja. Dus mensen vinden die ontzettend ja. lekker. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die houden heel erg gewoon echt van, van pure uh, sushi. Dus die willen gewoon zalm met koekkommer of zalm met tonijn. Avocado. Uh, avocado. Precies, ja. Dus dat verschil dat is heel je veel Je groente met uh, tempura beslag Ja, klopt. Ja, we hebben de tempura mee. Dan heb je uh, avocado, uh, paprika, courgette. En dan is er nog witvis, zalm, unagi. Ja, heerlijk, ik ben gek ja, op de tempura die tempura mix. Die is, is heerlijk, ja. ja, die wordt niet zoveel verkocht. Dat is ontzettend jammer, want hij is heel erg lekker. Oh, wat is dat lekker. Ja, die tempura mix is, uh, is heel goed inderdaad. Hey, en qua prijs, is het ook allemaal wel, uh, wel te doen? Uh, ja, wat, het, wat ik eigenlijk zelf het leuker vind uh, aan ons en wat, ook, uh, wat ik veel terug hoor... is dat mensen kunnen het eigenlijk net zo duur maken als, het, ja. als ze het zelf willen. Ja. Ik heb heel veel mensen die met z'n tweeën komen eten en dan voor 30 euro, maar ik heb ook mensen die met z'n twee komen eten en die hebben dan 100 euro uitgegeven dus ja. het is heel erg verschillend, er zijn heel veel minuutjes. Ja. we hebben al minuutjes dat mensen kunnen eten voor 16,95 per persoon en we hebben minuutjes voor 25 euro per persoon ja, dus, en mensen kunnen ook gewoon lekker los bestellen, dan zijn ze vaak iets duurder uit dus het, ja, het, het verschilt heel erg mensen kunnen het eigenlijk net zo duur maken als ze ja. het zelf willen ja, dus we hebben ook een best wel gemixt publiek en dat maakt het, dat uh, het ook het heel uit. erg ja. leuk. Ja. Nou, ja. hebben, wanneer was dat? Twee jaar geleden, denk ik. Hebben jullie een actie gehad met de Social Deal? Klopt. Uh, ook. Ja. Klopt. Nou, dat was mijn eerste ja. kennismaking ik ik met me... jullie. Ja. Om, uh, om het te proberen. Nou, ik dat was goed. echt uh, aangenaam was verrast. Super... Uh, door, door de smaken. En, ja. uh, nou, uh, prachtig op dat, ja. uh, op dat plateau. Uh, wat er stond. Ziet ja, het ziet er heel mooi uit. Ik heb er zeer genoten. En dat was ook voor mij een reden om terug te komen. Nee, We hebben in het begin... Dus echt net de, de, de chef zeg maar nieuw Nieuwbaan. Zoals hebben we inderdaad die acties gedaan. Om toch ook wat meer bekendheid te krijgen. En ook in de winter. Want heel veel mensen weten eigenlijk ook niet waar we zitten. Nee. Ze kennen het ja, wel. Nee, ja. En dan zeggen ze maar waar zit dat dan? Dan zeg ik ja het Palace Hotel aan de ja, boulevard. En ja. Dus die link wordt vaak nog niet zo gelegd. Nee. En uh, door dat soort acties heeft het toch wel uh, veel geholpen voor de uh, ja, bekendheid. Ja. Wat, wat, wat is nou eigenlijk uh, de ingang? Hè? Want dat is natuurlijk ook een beetje een dingetje. Ja, dit het hotel dat, eigenlijk. Ja, ja, vanaf dat, de boulevard. Ja, uh, uh, ja daar, daar kan, ook. kan het. Ja. Uh, het hotel is natuurlijk niet echt een, een, een doorgangsroute. Het is niet nee, zo ja. dat je er langs komt rijden en denkt van... hé, hey, oh, daar, daar is een restaurant, heen. daar ga ik naar Nee, want daar staat dat is, het niet aan. Dus je ja, moet aangaan. het wel weten. Ja, dat blijft nog steeds wel een, een, een dingetje eigenlijk. Want het, het terras het is ontzettend mooi en het is heerlijk. Alleen, er is toch wel veel wind ook uh, op de ja. boulevard. Dus dan als mensen de ingang via de boulevard gebruiken... dan is het toch vaak... ja, dan, dan waaien mensen bijna weg uh, binnen. Dus dat is altijd wel... Ja. vooral in de winter is dat ja. heel erg ja. vervelend. Ja, nee, dus dan zeggen ze ook altijd van... oh, nou probeer de hotel in te ja. gebruiken. Maar we zijn nu bezig, omdat het ja, steeds drukker wordt... dus we willen onze keuken gaan we verplaatsen. Ja. Okay. Zodat we wat meer... ook vooral meer wat warmer gerechtjes kunnen gaan serveren. Ja. En het terras zijn we bezig... om dat inpandig te gaan maken. Ja. Dus uh, met, uh, met glas. Ja. Zodat ook als het, uh, ja, wat je nu vaak hebt... het is hartstikke mooi weer, maar het is toch net te veel wind. Ja. Dat, mensen toch, gaat, ja, ja, dat, dat, dat mensen toch lekker beschutten. He, ja, dat mensen toch een Dat stuk en datzelfde ja. dat ja. heb je natuurlijk ja. bij dat dat de circulaire Dat Ja. in hier vooraan bij het Badhuisplein. Dat zijn het komt door die gebouwen, hè? die trekken... Ja, en het is zo ontzettend jammer, want je zit zo leuk aan de boulevard. Je kan echt zo mooi naar buiten kijken. En, en ja, je, je ziet alles. Je ziet het strand, de zonsondergang, ja, de, de zee. Plek. Het zit hartstikke mooi. En dan is het zo jammer als dan die wind het verpijst. Dus ja, ja nee, dus nee, vandaar dat, dat we is, nu... Je, word, je nee, wordt weggeblazen, ja, inderdaad. Dus vandaar we nu bezig zijn om het uh, in ja, En dat grote bord hangt er dan wel bij Dolphirama. Ja, klopt. Maar dan weet je nog eigenlijk niet waar je heen moet. Hè? Nee, ik niet heb ook heel veel mensen inderdaad die ons vinden via sites zoals eens.nl. want daar staat heel goed aangeschreven op, op tripadwijzer. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, mensen die, uh, ja, die zomaar langskomen lopen, heb je weinig. Ja. Natuurlijk wel als mooi weer zoals nu de afgelopen dagen ja. in de boulevard. Je dan dan je precies. Ja. Maar er zijn weinig mensen die zeg maar, per toeval, weet je, als je hier in het dorp loopt, dan... Naar nou, jullie binnenkomen. Ja. ja, precies, dan loop je daar ja, een bord neerzetten. heeft ook niet zoveel zin, nee. want het gaat gewoon plat. Ja, ook ja, dat. Ja, we hebben ook... er eentje in een receptie staan en die gaat regelmatig ja. uh, <laughs> Dus die klemmen we soms een beetje, maar die ligt regelmatig ja, Ligt die op de grond. Ja, dat is jammer. Nou, Oh, euh, lekker ja. sushi gaan eten, zou ik zeggen. Want het is echt lekker bij je. En ik kom ja. gauw euh, naar je toe. En nogmaals, de, de zegels. Dus we maken reclame, ja. maar goed. Maken, die, dan ja, dan mag dat mag. Zegels ook. van Albert ja. Heijn sparen. En dan kun je dus. Ja. Uh, de tweede persoon kan gratis dat eten klopt. bij ja. jullie. Ja. Dus, uh, nou, helemaal goed. dankjewel voor je komst. Ja. Um, ja. Dank ja. je komst. Ja. Um, dankjewel tot, ja. tot, tot gauw, zeg ik. En, uh, en veel, veel succes, hè? jullie We gaan nog even verder met de agenda. Hebben we nog tijd? Ja, we hebben tijd. Thank you. Maar, maar, maar waar we ja. Nou, we gaan verder met... Uh, van 24 juli tot 5 augustus is de 51ste recreade weer. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ja, en dan is er de, de toeristenmarkt op het Gasthuisplein. Die was gisteren dus ook. En volgende week vrijdag... Dat is de laatste uh, keer dan, hè, uh, van is dat, juli. Uh, ja, Heel, wordt druk bezocht. Ja, wordt uh, goed bezocht. Leuk. Ik zag trouwens uh, Roy uh, Flyer in de Kerkstraat. Ja. Dus die probeert wel uh, mensen een klein ja, beetje die kant op te wel. krijgen. Ja. Dus dat, uh, dat lukt wel. Ja, dan 30 juli uh, Nationaal Oldtimers Festival op het circuit. Helemaal leuk. Dan hebben we 30 juli ook Ayuma Summer Festival. Dat is van half elf ochtends tot tien uur uh, s avonds. Ook heel, uh, Ja, dat, Maar Ayuma, dat is op, uh, op het Naakstrand, ja. hè? Ja, Ja. is ja. ook Echt waar? Ja? Nou. Oh, nou kijk. Ja. Uh, dan is er op 30 juli het Wrecking Festival uh, bij Paviljoen Storm. Dat is nummer 8 en dat is vanaf 12 uur. Dat is een zondag, hè, die, die 30 juli, toch? Uh, zaterdag. Zaterdag. zaterdag. zaterdag ja. Oké. Okay. Ja. Nou, zaterdag ook uh, bij, uh, bij het Wapen van Zandvoort. De uh, American Roots Country and Blues Concert in het Wapenverzand van vanaf 6 uur. Dit is uh, Michiel uh, Knubben met ja. zijn uh, band. Meestal stonden ze in de krocht. In de krocht. het nu zijn ze bij het ja. Wapenverzand. Uh, Wapen ja. Dan is er, nou wat we net vertelden, 30 juli tot 1 november. Is er het EK Strand Sculpturen Festival 2016. En dan hebben we zondag 31 juli Paddock Porsche. Dat zijn ongeveer 750 Porsches ja, mooi, op het Circuit he? Zandvoort. Nou, dat, dat wordt echt gigantisch. Ik heb ze wel eens in rijen ja. zeg maar dorp zien binnen komen nou je je je, je watertand en je kwelt uh, erbij ja. ja dat is echt geweldig. Dan 5 augustus zitten we alweer en dan is er Jess behind the bar. Ja ook weer uh, leuk. Ja, Goed, wat hebben we... We moeten nog even de mededeling doen. Vrijwillige belbuschauffeur is er gevraagd bij Pluspunt. Uh, dat, is voor, dat zijn vaste dagen hoor, dat mensen ja, kunnen... Uh, kiezen, hè, men kan kiezen voor wat voor op dag. wat voor dag. Uh, uh, je kunt je aanmelden bij Pluspunt op 023 5717373. En dan uh, ja, ja. kun je daar overleggen wanneer je waar kunt ja. Uh, rijden. Ja, want zijn rijden vaker nu, de belbus, dus ze hebben ja. meer uh, chauffeurs uh, nodig dan is er elke eerste maandag van de maand is er de nabestaande groep bij Oxfam het gaat ook in de zomer gewoon door uh, van half twee tot drie uur ja en elke eerste dinsdag van de maand om half elf... is er een digitaal spreekuur voor al uw vragen over de iPad, tablet, smartphone... en alles wat daarmee te maken heeft, ook bij Ook Zandvoort ja, in de Vlemingstraat. Ja, elke vrijdag is er medische gymnastiek van kwart over negen tot kwart over tien... op hetzelfde adres Vlemingstraat 55. Ja, nou we gaan vast uh, even de herhaling uh, roepen, uh, noemen Dat is uh, van dit programma dus. De herhaling is op donderdag van acht tot tien uur uitzending gemist. Je kunt naar www.zfmzandvoort.nl de datum en de tijd invullen. En let op een uur later invullen. Want dan oh, is de dan ding... Je ding je ja, je precies. En eh, trouwens via de televisie op kanaal 40 kun je gewoon van 8 tot 10 luisteren okay. naar het uh, programma. Okay. Uh, dan uh, gaan wij vast... Uh, we praten nog wel even verder als er nog tijd over is, want we hebben nog twee minuten. Maar we, gaan, we beginnen gewoon uh, met het uh, bedanken. We gaan... Ja, we, bedanken, uh, we zijn uh, in het aan het einde inderdaad. We bedanken Hotel Hoogland voor de koffie en de thee. Yvonne Roosenda was onze gastvrouw en heeft dat. Uh Prima gedaan weer. Cor Draaier was onze techniekman. En heeft ook de leuke muziek uitgezocht. He, we hebben alle met z'n allen... Hebben we ja, toch ja. zwingend in de stoel gezeten. Um, de redactie. Uh, Yvonne Roosendaal. Uh, Gert van Kuik. En ondergetekende en Irene de Jager. Dank je wel voor de presentatie. Ja, zeker. Samen. zeker. Ik en wat moeten wij e nog wat vertellen? Ja, we moeten nog wat vertellen. Maar ik probeer eventjes op... Uh, dat was eigenlijk wat ik wilde gaan doen. Ik wilde nog... Uh, Misschien wat, wat dingetjes uh, melden. Maar ik dacht, misschien kan ik wat leuks melden. Maar ik nou, zie net dat er. Denise Kerkman, die is in het Holland-Heinekenhuis. Oh, ja. Die, is, in, daar in, gegaan, die is daar naartoe gegaan. Die is daar naartoe gegaan, die is daar uitgekozen.